1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. In Genève gaan de vredesgesprekken over Syrië weer verder. De Syrische Iman Farage vertelt zometeen hoe de oorlog ook hier in Nederland hele families verscheurt. De politieke thriller-serie House of Cards heeft nog wat fans in Den Haag. Zoals bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Lisbeth van Tongeren. Deze week start het tweede seizoen. En het laatste nieuws vanuit Sochi hoor je uiteraard hier bij ons. Het nos Journal Jan van der Putten. In Den Haag wordt rond deze tijd de brief van minister Plasterk... van Binnenlandse Zaken en minister Hennis van Defensie verwacht... over het verzamelen van metadata. In de brief moeten ze antwoord geven op de tientallen vragen... die door de Tweede Kamer zijn gesteld. Morgen volgt er een debat. De positie van Plasterk staat onder druk... omdat hij het parlement mogelijk verkeerd heeft geïnformeerd. Vorige week schreven Plasterk en Hennis... dat Nederland zelf telefoondata en andere contactgegevens... heeft onderschept en niet de Amerikanen. Minister Plasterk had dat een paar maanden geleden wel gezegd... Onder meer in een gesprek met Nieuwsuur. En zometeen, met het laatste nieuws, hoort u Joost Vullings hier op Radio 1. De ANWB gaat alle samenwerkingsverbanden met de Duitse zusterorganisatie ADAC onderzoeken. De ADHC raakte in opspraak. Toen bleek dat was gemanipuleerd bij de prijs voor de auto van het jaar. En later kwamen er ook onthullingen over provisies bij het inbouwen van nieuwe accu's en vluchten van directieleden met traumahelies. De ANWB raakt onder meer gebruik van testfaciliteiten van de Duitsers... bijvoorbeeld voor campings en het testen van zomer- en winterbanden. Een woordvoerder van de ANWB zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat er bij die tests is geschommeld. Maar de bond neemt de testresultaten nog een keer onder de loep... om zeker te weten dat er geen gekke dingen zijn. De Fiat heeft in Aansmeer een illegale sigarettenfabriek opgerold. De fabriek zat in een loods en was in bedrijf toen de politie binnenviel. Er is veel in beslag genomen, zegt de Fiat. 3600 kilo tabak in beslag genomen. en 2,3 miljoen sigaretten. En we verwachten eigenlijk dat als deze sigaretten op de markt waren gekomen. dat voor ongeveer 4,8 miljoen aan accijns zou zijn ontdoken. Dus op zich is dat natuurlijk een groot bedrag. Er zijn negen Bulgaren aangehouden. die waarschijnlijk ook in de loods woonden. Het evenoud Koningszilver. dat vorig jaar in kerkraden verdween. is weer terecht. De 200 zilveren schildjes lagen opgeslagen in een kluis van de Rabobank... maar kwamen door een fout van een medewerker bij het grof vuil te staan. De schilden hebben een waarde van enkele tonnen. De reinigingsdienst haalde het koningszilver vorig jaar op. Toen het schutterschilden de schildjes wilde ophalen... werd er fout ontdekt, maar bij de reinigingsdienst was het zilver verdwenen... en de politie heeft nu twee medewerkers van de reinigingsdienst aangehouden. Wat hun rol bij de verdwijning van dat zilver is geweest... is niet bekendgemaakt.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 Vandaag gaan in Geneve de vredesbesprekingen... tussen de Syrische oppositie en de regering van president Assad weer verder. Straks is Iman Faraj de gast. Ze is van Syrische afkomst en haar familie woont daar. Tweede Kamer, Lisbeth van Tongeren en oud-voorlichter van den Berg. Met jullie hebben het zo meteen over het nieuwe seizoen, seizoen van de serie House of Cards. Het gaat over de Amerikaanse politiek. Maar eigenlijk, Lisbeth van Tongeren, volgens u lijkt het soms bijzonder... op de Nederlandse politiek. Zou de crisis rondom minister Plasterk een mooi verhaal zijn? Je kan er van allerlei verhaallijnen uh, uithalen bij ons, uh, bij GroenLinks op de fractie... hebben we het er zo nu en dan over van... goh, lijkt dit nou op uh, Yes Minister, op Borgen, op uh, de Newsroom. En dit is natuurlijk een serie die heel erg op de machtspolitiek zit. Dus dan denk ik veel eerder bijvoorbeeld aan uh, Jos van Rijen-Limburg. De nieuws -PV. met Felix Murders en Willemijn Veenhof. Deze week start op Netflix het tweede seizoen... van de ongekend populaire serie House of Cards, zoals ik net al zei... over de Amerikaanse politiek. De serie werd bekroond met maar liefst drie Emmys... en critici zijn laaiend enthousiast. Vooral dan over acteur Kevin Spacey... die in de huid kruipt van de sluwe en meedogenloze Frank Underwood. En Underwood is congreslid. Er zijn twee soorten pijn: sort soort pijn die je sterk maakt... Ulesse pijn. De soort of pijn die is alleen verandering. Ik heb geen no patiënt voor ulesse dingen. De road tot kou is paved met hypocrisie en casualties. Ja, zelfs uh, president Barack Obama is jaloers op de rol van Kevin Spacey. Ik wou dat dingen dat. ruthlesse efficiënt waren. Ik zou willen dat dingen zo meedogenloos efficiënt zouden zijn, zegt hij. Ik keek naar Kevin Spacey en dacht, deze man krijgt veel voor elkaar. Dat zei hij dus in een meeting met Netflix-baas Reed Hastings. GroenLinks, Tweede Kamerlid Lisbeth van Tongeren... en voorlichter Jurjen van den Berg... die geven ons een klein college, House of Cards. Politieke junkies, politici, wereldleiders... Obama bijvoorbeeld, die lekken hun vingers erbij af. Wat maakt deze serie zo goed, mevrouw van Tongeren? Nou, Omdat hij realistisch is met net een extra edge. Als het te fantasievol is, dan denk je van... ja, totaal onwaarschijnlijk, dat gebeurt nooit. Maar waar ik net ook even aan refereerde... als je kijkt wat de links zijn tussen Wekers... en bijvoorbeeld Jos van Rij in Limburg binnen de VVD... en dan een poging om een burgemeester neer te zetten... die toch min of meer een pion is wat mislukt is door een afluisterschandaal. Nou, dat zit dicht in de buurt van zo'n uh, tv-serie-complot. En die hoofdfiguur die, die, die Kevin Spacey speelt, die Frank Underwood... die regelt dat allemaal, hè? Ja, die uh, regelt dat. is echt een superplanner. Kan enorm ver vooruit denken. Schaakt op 16 borden. Weet precies bij wie die welke credits uit heeft staan. En wanneer je er een keer voor iemand anders iets moet doen. En de, oh, Het is tv natuurlijk, dus dat komt altijd perfect precies. uit... zoals hij dat plant. Ja, en wat extra handig is, hij het zichzelf eigenlijk. Dus terwijl... je die zijn stappen zet, ah. zie je hem dus uh, daar commentaar op geven. Dus ja, hij richt zich tot de kijker ook, ja. Hè? ja, wat heel fijn is, want in je daadwerkelijke politieke spel... krijg je nog te horen wat je zelf goed doet... nog dat je hoort wat die ander nou precies uh, bezig gaat. Dus het is voor de kijker fantastisch. Je wordt echt stap voor stap in zijn schaakspel meegenomen. We praten zover eerst naar Sebastiaan Timmerman bij het Short Track. Uh, Sebastiaan, de B-finale van de 1500 uh, mannen met Chinky Knecht. Die op zijn minst achtste gaat worden als hij tenminste de B-finale wint. De laatste ronde gaat in. Knecht ligt op kop. Heeft de Fransman Lepaap achter zich. En daarachter zit Koreaan Park. Die probeert naar voren te komen. Ja, die gaat, oh, die gaat onderuit en neemt Knecht mee. Nou, dan zal de Koreaan uh, gediskwalificeerd worden, denk ik. Als je het zo'n beetje inschat, zo live bekijkend. En dan zal... Uh, ja, Knecht heeft daar uh, niets meer aan natuurlijk. Het was al een plek in de B-finale. De eerste dag van het short toernooi eindigt daarmee in mineur. Met deze valpartij van Sinki Knecht. Die ook het gebaar maakt van. Ja, wat overkomt hier ons allemaal? Hij wordt onderuit gereden, dus door uh, een van de Koreanen. in deze uh, uh, B-finale. Ja, als je de A-finale wint. en het zal maar gebeuren dat er vijf rijders. Uh, onderuit gaan of gediskwalificeerd worden in die uh, uh, A-finale. dan maak je nog kans op een medaille. Maar zelfs dat zit er dus nu niet allemaal, allemaal niet meer in. voor Sinki Knecht. Nadat nou, het dus ook al een zeer aan het optreden was van de relay bij de vrouwen. Nog even. Daarover, omdat er dus een penalty is uitgedeeld aan het Nederlandse kwartet. Mag Nederland ook de B-finale niet meer rijden uh, aan volgende week dinsdag. En zit het uh, toernooi er voor de relayvrouwen dus gewoon op Sejong Park. Dat was de Koreaan die Ki-knecht onderuit rijdt. En zo eindigt deze dag dus voor de Nederlandse ploeg in Mineur. Oh. We gaan het hebben over House of Cards. Althans, daar hadden we het over en dan gaan we mee door. Francis Underwood is de, de hoofdfiguur in de serie. Gespeeld door uh, Kevin Spacey. Die speelt fantastisch trouwens. En die Underwood is eigenlijk ja, een beetje merkwaardige man. Om het zomaar eens uit te drukken. Ja, ja het is een hele ambitieus, een beetje onderkoelde man. Um, en uh, wat je ziet is, hij heeft alles in zijn leven. Maar alles in zijn leven tot en met zijn relatie met zijn vrouw... heeft hij een teken gesteld van... Uh, dat hij de, meest machtig, of de machtigste man van de Verenigde Staten wil worden. En we pakken de serie op, juist op het moment... dat hij uh, in het stof heeft moeten bijten. Hij hoopt op een post in het kabinet, die kreeg hij niet. En dan gaat zijn plan in werking. En dan, op dat moment draait hij zich, zich dus ook om. Hij kijkt de camera in en hij zegt... oké okay jongens, nou gaan we los. En dat merk je dan ook. En over twaalf afleveringen krijg je stap voor stap... soms onbeduidende zetten in zijn schaakspel te zien... Uh, en uiteindelijk is zijn hele kaarthuis zo opgebouwd... dat het alleen maar hem bovenaan gaat. Frustratie, kan. omdat hij geen minister wordt... gaat hij dus uh, proberen om alles naar zijn hand te ja. zetten. En ja. dat heet dan in het Engels een chief whip. Wie is er in Nederland bij GroenLinks, de chief whip? De chief whip is degene die zorgt dat de mensen... dezelfde kant op stemmen en zich gedragen. En dat is de visiefractievoorzitter, en dat uh, ben ik. En, en lukt u dat aardig? Nou, in deze fractie is dat probleemloos. Het <lacht> is echt gewoon een <lacht> Drie man en een paardenkop. Ja. Met, met z'n vieren die dezelfde kant op wil. Dus dat geeft uh, geen problemen. Maar waar die um, hoofdrolspeler in House of Cards... mij wel een klein beetje aan doet denken... is aan Alexander Pechtold. Huh? En die wilde in 2010 vreselijk graag mee regeren, Lukte niet. Uh -huh. dus iedereen dacht van nou, gaat hij wat anders doen. Maar nee hoor. En weer hergroeperen, nog een keer proberen. 2012 had hij eigenlijk weer hele goede kaarten kaarten, uh, lukte niet. Men dacht weer nou, hij gaat ergens burgemeester worden. Nee hoor, en nu heeft hij zich in een soort ja, ondoorzichtige gedoogconstructie gemanoeuvreerd, waar hij toch achter de schermen een uh, machtspositie heeft. Ik vind het dus dat lijkt er een beetje op. Chief Whip, eerlijk gezegd. Nee, Chief Whip is echt iets anders dan een machtspoliticus. Ja, chief Whip is ja, een hulpje die precies. helpt om het te zorgen maar maar dat het de is Pechtot dus niet. Nee, maar het is maar een tussenstation voor, voor Underwood. Ja. Um, en uh, Pechtel heeft natuurlijk eerder ook uh, kort kortom ja. ministerschap ingevuld. Toen heeft hij die strijd moeten voeren om uh, fractievoorzitter van, uh, van D66 te worden. En lijsttrekker. Mm -hmm. Dus die heeft ook die hele lange weg afgezet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog eerder aan Martin Bosma denk. Mm -hmm. Die wel uh, de chief whip uh, puur zang is eigenlijk. Bij de PVV de die, Ja, de man die je nooit ziet. Maar die eigenlijk Geert Wilders als zijn sokpop uh, ingezet heeft. En wat je bij Bosma ook ziet. Uh, afgelopen week zagen we het nog weer bij het PVV rapport... over uh, de Nederlandse exit uit de euro. Uh, Negen maanden geleden begon Martin Bosma met een onbeduidend aanvraagje... voor geld voor een onderzoek. Nu, vlak voor de uh, Europese verkiezingscampagne, komt dat rapport uit... en hebben ze ook net gaandeweg de regels voor hoe je zo'n rapport mag gebruiken aangepast. Dat is het schaakspelletje van Martin Bosma, op zijn schaal, met zijn inzet. Maar in die zin zie ik wel een parallel. Want het is eigenlijk het kenmerk een beetje van die Chief Whip uh, Underwood in die serie... dat hij uh, uh, tamelijk buiten beeld blijft. Ja. En, zolang, zolang het kan. En dat is pechtel natuurlijk niet. Het is niet iemand die buiten beeld is. Nou, uh, Underwood schuift zichzelf op de juiste momenten naar voren... He, de, hij let heel goed op welke functies hij wel en niet wil. Hij zorgt dat hij he, wat mensen in zijn zak heeft zitten. En zoals ik een chief whip ken uit het Engelse systeem in elk geval... dat is eigenlijk gewoon meer een ambtenaar... die moet zorgen dat iedereen de goede kant omstemt stemt en ja. overal is. Dus hij is drie niveaus op van een uh, chief whip. En ook wel degelijk in beeld, want als het nodig is... dan manipuleert hij de media ah. zodat zijn dingen die hij aan het pushen is. He, die, een hele uh, onderwijsnieuwe uh, wet, dat komt echt naar voren dan is hij helemaal niet te beroerd... om echt slaande ruzie te krijgen met vakbonden. Op welk moment zat u mevrouw van Tongen nou echt op het puntje van uw stoel? Nou, ik moet kijken, als ik tv kijk, lig ik lekker onderuit gezakt op de bank als ik moet. Maar je veert er een klein beetje over eens. Ik lig er toch net voor die bank af. Ja. Lig ik weer op de grond te, te kijken. Nou, ik vond meerdere dingen heel mooi. Ik had jou er eentje verteld en ik weet heel, eigenlijk even niet meer welk fragment dat was. Maar dat nou, was hij het... bewust een, een, een kandidaat naar voren ja ja, ja, ja, ja, ja, hij zoekt een zwakkere kandidaat uit waarvan hij weet. Daar wist hij van dat hij wat met vrouwen had zitten klooien en aan de drugs was. Uh -huh. Dat hij hem kon controleren. Leren, maar die vindt had charme genoeg om toch een regionale verkiezing te gaan winnen. Peter Russo. He's a drunk. He is at the moment a very functional one. Imagine if he was sober. Even so. You run him for governor, people are going to dig into his past. Well, we turn that into an asset, not a liability. Here's who I was, here's who I am now. We just need to tap into that. Surround him with the best people and then build the machine and push the go button. Peter Rosso, hij is een alcoholist, zuiplap. Ja, maar nu wel eentje die functioneert. Stel je hem eens nuchter voor, dat maakt niet uit. Je wilt dat hij gouverneur wordt. Dus mensen gaan in zijn verleden duiken. Daar moeten we nu gebruik van maken. Dit is wie ik was en dit ben ik nu. We moeten hem met de juiste mensen laten omringen... de machine bouwen en dan de go-knop indrukken. En wat er dan gebeurt is spannend, hè? Ja, dat, dat vette accent ook wat er afdruipt in dit fragment. Maar je ziet dus he, hoe slim ze van elke tegenslag. Het is een alcoholist en een druggie zeggen. Van ja, normale mensen moeten ook allemaal hindernissen he, over hindernissen heen komen. om succes te krijgen. Dus hij, de gewone mens kan zich dan met hem identificeren. Want die kennen allemaal wel iemand. die ook eens een keer aan drugs geweest is of aan de alcohol. En op die manier proberen ze hem weg te zetten. En ondertussen zit hij natuurlijk muurvast in de zak van die Underwood. Ik ken de serie niet. Ik moet nog beginnen, maar ik heb wel uh, destijds. De uh, West Wing is nog steeds mijn favoriete ja, serie. Eigenlijk, ja. dit, is, dit is veel vuiler, hè? Ja. Er ja, is veel klopt. mee op macht ja. Ja. Nee, wat, wat het leuke aan de West Wing is, is dat je dus echt gewoon de stress ziet. Voor mij, in mijn voorlichtersrol, was het, het voorbereiden van die, pers, van die persconferenties... bijvoorbeeld ontzettend herkenbaar. Maar het is eigenlijk de geromantiseerde, uh, mooie variant van, uh, van Hollywood... Met, een, uh, met uiteindelijk een held die er naar boven komt. En House of Cards is de smerige realiteit met, uh, met de bad guy die, uh, die uiteindelijk wint... Ja. Ja, maar wel echt aangezet, hoor. Want Behoorlijk. Heel veel mensen eh, geloven in dit soort complottheorieën. En heel vaak gebeurt dat ook per ongeluk. Want om dat zo helemaal uit te plannen op al die niveaus... dat lukt eigenlijk niet. Dus er is veel meer wat toevallig zo loopt. En dan zijn er geen echte lijkt... schakers in politiek Den Haag dan tegenwoordig? Er zijn tegenwoordig? zeker schakers, maar omdat er heel veel zijn... en ze schaken allemaal op drie borden tegelijk... is het heel erg moeilijk om je spel af te maken. Is er helemaal niemand die, die jij kent... waarvan je denkt, nou, die lijkt er echt als twee druppels water op halve bosman. Nou ja, dat ik ik vind vind die parallel het beste. Ik snap ook echt gewoon wel goed wat Lisbeth ziet in uh, ziet in Pechteld. Um, kijk. Uh, Rutte komt ook een heel eind. Dat is ook iemand die van tevoren wist, uh, wist wat zijn traject was. Jan Nagel is misschien nog wel, uh, nog wel een uitstekend ja. voorbeeld. Iemand die zijn beperkingen kent. Die zegt van, ik kan Pim Fortuyn lanceren. Ik kan Henk Westbroek een politicus maken. Ik heb bijna Peter R. de Vries de kamer ingekregen. Fred Teven, bedankt Jan Nagel. Um, kortom, iemand die gewoon weet... van uh, Als ik nou op deze niche ga zitten... Ik hoorde afgelopen vrijdag bijvoorbeeld... dat hij, uh, toen hij bij uh, Nieuw-Links zat... Uh, de vijand was van iedereen boven de 50. Nu is Jan Nagel de voorman van 50+. Plus. Dat kan allemaal. En mensen geloven het. Ja, maar het lukt allemaal net niet. Hè? Er wordt geen echte macht uitgeoefend Klopt. door deze mensen en, die je noemt. Precies. En, de, en daarin, zit ja. nu behoorlijk in de buurt van ja, de knoppen. En daarin zijn het dus echt net mensen. Uh, in die serie lukt alles precies wel. Ja. Uh, maar in die ideale wereld... Uh, of in, in de ja. realiteit blijf je toch gewoon tegen de beperkingen oplopen... 24 uur in de dag zitten. Dat je zelf ook je character flaws hebt... Twee fans van House of Cards tegenover me. En als we de tijd hebben, dan gaan we er verder nog over praten. Elisabeth van Tongeren van GroenLinks en Jurgen van den Berg. Hij is van alles en nog wat in Politiek Den Haag. Oh, oh Den Haag. En dan nu naar de realiteit. De brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... over die 1,8 afgeluisterd, miljoen afgeluisterde telefoontjes. Nou ja, de metadata. Die is zojuist naar de Kamer verstuurd. Politiek verslaggever van de NMS. Joost Vullings. Wat staat erin? Ja, een, een hele hoop. Kijk, kijk uh, laten we maar even teruggaan naar dat interview uh, van, bij Nieuwsuur. Het veelbesproken Nieuwsuur met minister Plasterk. Uh, hij zegt er wel van... ja, daarop terugkijkend vindt hij dat hij daar bepaalde dingen niet had mogen zeggen en niet had moeten zeggen. Ja. Kijk, hij is daar gaan zitten met het idee... er is opheffend Nederland omdat er 1,8 miljoen gesprekken... worden afgeluisterd of, en dat die, die, die, die gegevens eventueel... door Nederlandse veiligheidsdiensten zijn doorgespeeld... en aan de Amerikanen. Dus hij wilde ons geruststellen. Dus zeggen, ah, het gaat sowieso niet om afluisteren... maar om het verzamelen van wie heeft waar... Eh, op welk moment met elkaar gebeld. Maar hij wilde ook zeggen, de Nederlandse veiligheidsdiensten... zijn daar niet bij betrokken. Maar waar dat getal 1,8 miljoen dan wel vandaan kwam, hij had geen idee. Maar er werd natuurlijk wel over nagedacht binnen de AIVD. En die hadden bedacht, ja, dat zou wel eens de telefoontjes kunnen zijn. Die er maandelijks tussen. Uh, in Nederland en Amerika plaatsvinden. Dat is ongeveer 1,8 miljoen telefoongesprekken. Wie weet hebben de Amerikanen die gegevens opgeslagen. Maar dat was dus eigenlijk gewoon speculatie. Ja, van de AIVD dus, kennelijk. Ja, dat, was, dat zijn, waren ze natuurlijk gewoon scenario's aan het ontwikkelen. En eh, bedoel, logisch nadenken, dat, dat staat vrij. Maar dan, dan is het niet handig voor, van je als minister... om dat in het openbaar ook te gaan doen, natuurlijk. En op 22 november, dus dan hebben we het over drie weken later... kwamen ze er dus achter waar die 1,8 miljoen wel op sloeg. Kortom, dat waren dan de metadata van gesprekken tussen de vredesoperatiegebieden... Afghanistan en Somalië. Daar sloeg het uiteindelijk wel op. Maar daar kwamen ze pas 22 november achter. En toen hebben ze gedacht, gaan we dit aan de Kamer melden? Want ja, dat zou wel netjes zijn geweest. Maar ze hebben dat besloten niet te doen... omdat het ja toch informatie is die gaat over hoe wij inlichtingen vergaren. En toen hebben ze de afweging gemaakt... ja, dat houden we liever geheim en dan maar de Kamer niet informeren. Maar ja, toen kwam er een rechtszaak waarin het toch naar buiten zou moeten worden gebracht. Omdat het belangrijk is dat de overheid die rechtszaak wil... omdat ze die rechtszaak willen winnen. En toen hebben ze toch besloten het naar buiten te brengen. En dat was vorige week woensdag. Ja, De Kamer niet informeren is natuurlijk een doodzonde. En op 22 november wisten ze het. Ja. En ze hebben dat niet gedaan. Komt dat ook omdat de commissie stiekem... dat zijn de fractievoorzitters van diverse partijen... die dan wel te horen krijgen wat er op inlichtinggebied allemaal gebeurt... omdat die wellicht wel op de hoogte was? Nee, dat, dat, dat staat niet in de brief. Dus dat, dat is niet bekend... Ik ga ervan uit dat ze het niet weten. Uh, maar goed, daar valt nog weinig over te zeggen. Maar het punt is dat ze hebben gewoon de afweging gemaakt van... ja, we kwamen erachter hoe het echt zat. Gaan we dat de Tweede Kamer vertellen? Nee, dat doen we niet omdat vanwege het belang van nationale veiligheid. Dat is natuurlijk een keuze geweest van, van Plasterk en Hennis toen. Ja, en het is natuurlijk aan de Tweede Kamer morgen in het debat... Uh, om te beoordelen of zij dat een goede keuze vinden of niet. Ja. We kunnen het even aan mevrouw Van Tongen vragen die hier tegenover ons zit... Is dat een goede afweging? Nou ja, je ziet hier duidelijk het verschil tussen de VVD-insteek en de PvdA-insteek. PvdA probeert he, transparantie te geven, openheid, waar dat kan. En ja, minister Plasterk, wat ik nu hoor van Joost Vullings, zegt... met de kennis van nu had ik het anders gedaan. En bij de VVD heb je zoiets van zo weinig mogelijk kennis delen... gewoon binnenhouden. Het zijn geheime diensten. Ze heten niet voor niets geheime diensten. We vertellen helemaal niks. Dus ook blijkbaar op het moment dat ze ontdekten dat ze fout zaten... vertellen we nog steeds niks... Nou, ik vind dat een hele slechte houding. Ik vind echt dat he, hoe opener een uh, overheid is... hoe minder er te verborgen is, hoe minder je kan maar onthullen. hier blijkt ook uit dat de, dat de AIVD niet wist... wat er bij de MIVD speelde, Joost of niet. Ja, dat klopt, maar dat kwam... Uh, kijk, ze wisten van die 1,8 miljoen... hadden ze geen idee waar het vandaan kwam. Het enige wat Plasterk wilde zeggen was... Uh, wij zijn er niet bij betrokken. Dus hij is daar uh, op dat moment met halve informatie gaan zitten. Hij wist wat zijn diensten niet hadden gedaan... maar waar die 1,8 8 miljoen vandaan kwam, dat getal... uit. Ja, dat was maar één een, een PowerPoint-sheetje van Van Snowden. Ja, daar hebben ze dus drie weken met beide veiligheidsdiensten over gedaan... om erachter te komen. Dus het is niet zo dat op dat moment men al bij de MIVD wist... oh, dat zijn die gegevens die wij een maand geleden... via die USB-stick aan de Amerikanen hebben gegeven. Nee, sowieso, zo simpel zit het niet. Nee. Nee, niet heel veel verrassends in de brief, hè, geloof ik. Nee, dit is wel zo'n beetje wat je, wat je had uh, kunnen... het kunnen. eerste dat hij dus zat te speculeren bij nieuws... Dat was ons wel duidelijk. Ja. De reden waarom hij de Kamer niet heeft geïnformeerd... dat is wel uh, het nieuws aan deze brief. Maar dat is verder natuurlijk aan de, aan de Tweede Kamer... om dat politiek te wegen of ze dat een goede of een slechte afweging. Maar hij konden. had toch ook niet een andere verklaring kunnen geven uh, dan deze? Nou ja, Hij had gewoon daar kunnen gaan zitten en, en, uh, en kunnen zeggen... luister beste mensen, er wordt in de media gezegd... dat hier telefoongesprekken zijn afgeluisterd. Nou, Ik kan u zeggen, dat is niet het geval... En er wordt erover uh, uh, gespeculeerd dat de Nederlandse AIVD eventueel metadata van telefoongesprekken in Nederland aan Amerikanen heeft gegeven. Ik kan u verzekeren dat dat niet is gebeurd. En op alle vragen wat er dan wel is gebeurd, had hij gewoon zijn mond moeten houden. Want hij heeft natuurlijk wel zelf die mist gecreëerd door te gaan speculeren. Op basis wat van de AIVD dacht, van, wacht is 1,8 miljoen. Wacht eens, hè. we gaan ongeveer 60.000 gesprekken tussen Nederland en de Verenigde Staten. Helemaal maal 30, dat is 1,8 miljoen. Nou, logische gedachte. Maar ja. Je weet het niet zeker. En dat is hij toch in het openbaar gaan ja, zeggen. En dat nou ja, is voor goed. een minister die gaat over veiligheidsdiensten. Maar de afweging, de afweging om het geheim te houden... Die, die verklaring van ja, het heeft met de nationale veiligheid te maken... daar had hij niet een hele andere verklaring voor kunnen geven, toch? Dit is de enige nee, nee, plausibele. Nee. Ja, ja nee, precies. Dus het is, het is, Dit is het verhaal. Uh, hij, hij, dat zal hij morgen dan nog wel ruiterlijk doen. Hij zal hij nog wel sorry zeggen... van ik had daar niet moeten gaan zitten speculeren in Nieuwsuur. Nee. Ja, en dan is het natuurlijk gewoon uiteindelijk toch de, de politieke afweging van de Tweede Kamer wat zij daarvan vinden. En uh, ja, wat vinden ja. ze ervan in de Tweede Kamer, mevrouw da Van Tongeren? Wat vindt u ervan? Nou ja, het eerste wat je denkt is van waarom is hij in Nieuwsuur gaan zitten... als hij wist dat het scenario zo nee, was. Nee, maar de het tweede vind ik is... eigenlijk veel belangrijker. 22 november wisten ze dus al en ze hebben het onder de pet gehouden. Ook dat is bijzonder vreemd. Hè? Morgen gaat het uh, debat in de Tweede Kamer gevoerd worden... dus dan zullen we de details krijgen. Maar als, uh, als je ernaar kijkt dan denk je van waarom ben je dan in hemelsnaam... bij Nieuwsuur gaan zitten. Jeroen van den Berg, jij weet hoe de hazen lopen in Politiek Den ja. Haag. Wat vind jij? Nou ja, wat mij verbaast is, um, ik had een andere escape van Plastic verwacht. Namelijk, um, er komt een rechtszaak aan. Daar is de landsadvocaat mee bezig. Wat in handen is van de landsadvocaat. Uh, daar, hoef ik niet, daar hoef ik geen informatie over te geven. Ook niet uh, dat ik dan weet op 22 november bijvoorbeeld. Exact. Ja. Uh, dus, dus die leek mij politiek... Uh, meer solide. Ik ben benieuwd... Joost, uh, weet jij wanneer die rechtszaak, rechtszaak aangespannen is? Dat is al vrij snel. Dat is uh, volgens mij in die, in die periode... ook in het najaar in oktober geweest. Dat speelde ongeveer tegelijkertijd. Toen is die rechtszaak aangekondigd. Toen zijn ze en gaan onderzoeken... waar komt die 1,8 miljoen vandaan. En toen is de landsadvocaat begonnen... met, met de voorbereiding van die rechtszaak. Maar de, kijk, wanneer de, de landsadvocaat heeft besloten... Uh, deze informatie te gebruiken in de verdediging. Want ja, hij heeft ervoor gekozen, omdat dat kennelijk uh, uh, voor de rechtszaak echt zeer belangrijk is. En daarom zijn ze ermee akkoord gegaan. Maar wanneer dat heeft plaatsgevonden, dat, dat heb ik, kan ik zo snel niet vinden in de brief. Ja, nou ja en dat, dat lijkt me dus voor morgen in het debat nog wel een interessante. Daar, daar zou het zomaar op uit kunnen komen. Uh, mijn conclusie is een beetje dat Plastic nu voor eens en voor altijd de regel mag leren: uh, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En ik denk dat heel politiek daarachter zo over denkt, inclusief zijn eigen partij. Ondanks die openheid die ze graag willen geven. Ja, zij zitten natuurlijk hartstikke klem... omdat onze wetten nog helemaal niet passen... op onze digitale mogelijkheden. En ze willen aan de ene kant openheid geven... aan de andere kant kan het niet. En dan hebben ze de VVD in de nek heigen die zegt van, ja, hoor eens even... wij gaan dat echt nog niet delen met die Tweede Kamer. Maar ja, kijk, de kwestie openheid hier is... als hij zich had beperkt door te zeggen... er wordt niet afgeluisterd en Nederland werkt niet mee... aan het verstrekken van metadata aan de Verenigde Staten... dan was het denk ik geen probleem geweest. Maar hij is gaan speculeren Precies. op de nationale televisie. Dat, dat, kan je, dat kan je transparant noemen, maar dat is... Gewoon informatie geven waarvan je niet zeker weet dat die klopt. Ja, nee, Ik vind het dus ook uh, niet slim. Maar ik denk dat niemand het meer slim vindt. Inclusief Plasterk die dus zegt... met de kennis van nu had ik het niet gedaan. Maar uh, je ziet wel de worsteling helemaal in beeld... van die politieke partij in zo'n coalitie met een partner... waar ze zich toch eigenlijk op een heleboel vlakken niet bij thuis voelen. Joost, hoe uh, hij krijgt het moeilijk morgen, dat is wel duidelijk. Maar de coalitie doet net alsof ze zich niet enorme zorgen maken. Hoe moeilijk krijgt hij het morgen? Ja, het, het, het wordt sowieso een pittig debat. Dat is het cliché wat je nu al een, een, bijna een week hoort. Uiteindelijk ja, gaat het om wat bedoel... Van A en VVD zullen hem blijven steunen. Dus hij behoudt de meerderheid van de mm -hmm. Kamer... blijft achter hem staan. Ja, En dan kom je dus uh, eventueel uit op een weekerscenario, Mocht er morgen na uren debatteren... de complete oppositie zeggen van... meneer Plasterk, wij vinden het beter dat u vertrekt... dan is het aan hemzelf om te beoordelen... wat doe ik daarmee? Officieel mag hij door, want de meerderheid van de Kamer... houdt hij achter zich. Maar als hij zegt, ja, als de complete oppositie... mij niet meer ziet zitten, dan hou ik de ere aan, aan mezelf. Maar goed... Er zijn ook nog andere scenario's. Als een aantal partijen zeggen van... het verdient niet allemaal de schoonheidsprijs... maar vooruit dan maar weer. Dan, uh, dan kan die blijven, want dan heeft hij gewoon iets meer steun dan... Uh, dan en hoe, lezen... hoe schat je dat in Net als op dit moment nog niet in te schat. Al die partijen zijn nu de brieven aan het lezen. En uh, nou, de reacties gaan we natuurlijk heel snel verzamelen. Ja, en dan krijg je een beetje je eerste indruk... Maar... Iedere partij zal het mantra huldigen. Eh, morgen gewoon eerst debatteren. En dan trekken we pas politieke conclusies. Maar misschien dat, uh, dat Lisbeth van Tongen alvast wil zeggen... of ze morgen Plastark wil wegstemmen of niet. je ja, weet het niet. Nee, het is daar keurig samengevat hoe wij dat ook gaan ja, doen. Ik heb die brief niet gezien. Ik doe het debat niet. Dat doet bij ons Bram van Ooyek. Ja, Het ligt er natuurlijk aan hoe dat loopt. Dat was bij Wekers ook zo. Kan uh, iemand die in de problemen zit. We hebben toen Mansveld het voordeel van de twijfel gegeven... omdat ze nog maar net staatssecretaris was. Die had ook een rapport in de la laten zitten wat nogal belangrijk was. Mm -hmm. Maar was in de Kamer redelijk overtuigend. Nou ja, behalve dan dat ze wel helaas haar ambtenaren de schuld gaf. Wekers was totaal niet overtuigend. Dus het is gewoon kijken hoe uh, Plasterk het er morgen van Maar Plasterk gaat, gaat niet zo stuntelen als Wekers, ja. toch? Dat gaan we niet zien. Dat verwachtte ik haast van niet. Maar in de politiek is je verwachting en wat er daadwerkelijk gaat gebeuren... Is niet altijd één op één. Want ik had niet verwacht dat Wekers zo erg zou gaan stuntelen. Ik heb daar met plaatsvervangende schaamte bij gezeten. Bijna op het niveau dat je het zielig begon te vinden. Ik heb hier een plaat klaarstaan die heet Liar Liar. Wat dat er dan mee te maken heeft... Gaat hij weg. Hij is weg, hè? Chris Cap. Nou, daar had hij... Hoe uh, heet je ook wel? Die meneer Williams, die Farrell... had er uh, veel vertrouwen in. Die schreef dit liedje voor hem. Liar, liar nieuwsbv met Phoenix Murders en Willemijn Veenhoven. Met de Syrische Imam Farage hebben we het over de vredesbesprekingen in Geneve die vandaag zijn afvat. Maar in zijn algemeen eigenlijk over Syrië. En Tweede Tweede met Lisbeth van Tongeren en oud-voorlichter Jurjend van den Berg zijn te gast. Met hen hebben we het zo nog verder over het nieuwe seizoen van House of Cards. Dit is Radio 1. Het Anime Journaal wordt gelezen door Mark Visser. De ministers Hennis en Plasterk wisten al op 22 november... dat 1,8 miljoen metadata zijn onderschept... die hoogstwaarschijnlijk zijn verzameld door de NSO. Staat in de brief die minister Plasterk aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorige week schreven Plasterk en Hennis aan de Kamer... dat Nederland 1,8 miljoen satellietgesprekken en surfgedrag heeft verzameld. Het gaat om dataverkeer in gebieden waarin militaire missies zijn. Plasterk zei in oktober dat het juist de Amerikaanse inlichtingendienst NSE was... die de gegevens had onderschept... Het gaat dan vooral om inlichtingen die zijn verzameld... in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties. Morgen debatteert de Kamer over de onderschepte gegevens. De AWB gaat alle samenwerkingsverbanden... met de Duitse zusterorganisatie ADHC onderzoeken. De ADHC raakte in opspraak toen bleek dat was gemanipuleerd... bij de prijs voor de auto van het jaar. Later kwamen er ook onthullingen over provisies... bij het inbouwen van nieuwe accu's... en vluchten van directieleden met traumahelikopters...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 Grio, het eerste shorttrack goud is vergeven. Ja, is vergeven en is gegaan naar de grote favoriet Charles Amelin uit Canada. Hij won de finale op de 1500 meter. We hadden er geen Nederlanders bij en dat terwijl de dag zo goed begon. Sebastian Timmerman uiteindelijk eindigde het allemaal in mineur. Ja, en de grootste klap, dat is uh, toch wel de uitschakeling van de vrouwen op de relay. Daar is jaren aan gewerkt om een Olympische medaille binnen te halen. Vier jaar geleden werden de Nederlandse vrouwen vierde bij de Spelen in Vancouver. Ze zijn vier keer Europees kampioen geworden, keer tweede op het wereldkampioenschap. Ze reden in de halve finale tegen China, ijzersterk. En vochten een duel uit zoals verwacht met de Italiaanse vrouwen. En toen ging het mis toen Sanne van Kerkhoff in de baan kwam. Werd geduwd door haar zus Yara van Kerkhoff en kwam in botsing met Lucia Peretti uit Italië ging onderuit. En dan krijg je dat heen en weer geschuif van meningen. Volgens Sanne van Kerkhoff was het de schuld van de Italiaanse vrouwen. En volgens de Italiaanse vrouwen was het de schuld van Sanne van Kerkhoff. En dat vond ook de jury. Want die deelde een penalty uit aan Sanne van Kerkhoff... aan de Nederlandse ploeg. En dat betekent ook nog eens dat Nederland daardoor de B-finale niet mag rijden. Dus niet alleen uitgeschakeld voor de A-finale... waar China en Italië naartoe gaan... maar ook door die penalty geen B-finale volgende week dinsdagavond voor de Nederlandse short-track vrouwen op die rielen, ja. En dat is echt de grootste tik van vandaag, Orgiel. Ja, want over B-finales gesproken... zojuist Shinky Knecht in de B-finale... ja, ook kansloos val en weg. Ja, die had ook nog eens per. Kijk, uh, de ZR rijden... De uh, reden zeven rijders in de A-finale. Dus dan moet je al het geluk hebben dat er uh, vijf een penalty krijgen van de gaan. Dan zou je nog in de medailles kunnen vallen als je de B-finale wint. Maar dat zat er ook niet in voor Knecht. Hij had nog eens de pech dat hij onderuit werd geknald door een Koreaan C-Jong Park. Daardoor wordt Knecht vijfde dan uiteindelijk in die B-finale. En de Koreaan werd gediskwalificeerd. Ja, Knecht maakte ook zo'n gebaar van... ja, dit kan er ook allemaal nog wel bij uh, wat betreft de Nederlandse shortrackers. Nee, die hebben een, uh, een valse start van het toernooi. Er werd er ook nog een geschiet. De Amerikaanse Julia Mancuso nam vanochtend in de afdaling de leiding in de supercombinatie voor vrouwen. Maar Edwin Peek, de slalom moest nog volgen. En je zei al dat het daarna die slalom best wel eens anders kon gaan uitzien. Julia Mancuso heeft niet een uitstekende slalom in de benen. Dat hebben een aantal van de concurrentes wel voor de titel. Zoals de titelverdediger Maria Heuvel-Ries. En die heeft het gewoon waargemaakt. Ze stond vijfde na de afdaling op één seconde achterstand van Mancuso. Maar ze heeft een heel sterke slalom geschiet. Tina Maze, een van de andere favorieten, kwam er net niet aan te pas. Zij mist op een tiende het podium en dat is toch wel zuur... want Menchuzo zakte van de eerste naar de derde plaats. En daartussen is nog een Oostenrijkse geskiet, Nicole Hosp. Zij stond pas achtste na de afdaling... maar is een uitstekende specialist op de Slalom. Die zien we later in de week ook nog wel terug op de speciaal sladom. Maar hier liet ze het al zien, zij skiet naar zilver toe... Dus de titel is verdedigd en geprolongeerd door Maria Heuvelries, de Duitse. 29 jaar, dat zijn haar laatste Olympische Spelen, heeft ze zelf aangekondigd. Zij wint het goud, Nicole Hosp voor Oostenrijk het zilver en Julia Menchiuso. Die rare, vlotte, gekke Amerikaanse. Die wint hier gewoon het brons. En ze was door het dolle heen terwijl ze eerste stond. Maar toch uitermate tevreden met het brons. Mijn zo Nou, vanmiddag komen de snelle jongens van de lange baan op het ijs. Ze rijden de 500 meter met medaillekansen voor Nederland. Straks vanaf twee uur in Radio Olympia. Alles te volgen. Heerlijk. Nou, dat short-track van maar eerst uh, die andere uh, langzame jongen. Nee, onaardig. Roelof of de Vries. Doe Ik ben eens. ook zo blij dat je er bent. Van de NieuwsBV.nl. Ja. Fijn om hier te zijn hoor. Ontzettend. <lacht> He, het kwam hè jongens. Vonden we Vladimir Poetin voor gisteren. Maar een akelige dictator. Sinds hij in ons huis is geweest. Om bier met de koning te drinken. En Irene Wius te knuffelen. Vinden we het eigenlijk wel een geschikte peer. Helemaal nu die ons zo lief vindt. Fantastisch, very good. Good people and good results. Fantastisch zijn we en good people. Dat hele nare Nederland-Rusland-jaar is dus helemaal vergeten. En iedereen Wust, ik zei het al, die kreeg zelfs een knuffel. Wat misschien wel het meest opviel daarbij was dat dat gekke rode pakje dat ja. Poetin daarbij aan had. Een soort, soort jaren zeventig ski-pak is het. Uh, ja, Irene Wust, die weet nu dus ook hoe dat voelt. Vanochtend vertelde ze het bij Edwin Evers. Allemaal maar Russische. Russisch. Uh heel fout uh, kledingdingetje uh, aan, ja. Uh, ja, dat was wel lekker zacht. Een rood badstof Russisch heel fout kleding dingetje, maar wel lekker zacht. Knuffelen met Poetin is dus een beetje alsof Elmo het eens op straat tegen je aankruipt. <lacht> Amerika dan. Daar vierden ze vannacht dat precies 50 jaar geleden... de Beatles hun eerste tv-optreden in de States hadden. Bij Ed Sullivan was dat. The Night That Changed America noemden ze het. Nogal grotesk. Ringo en Paul, de twee nog levende Beatles, die waren erbij. En ze zagen hoe onder andere Maroon 5, Steezy Wonder en John Mayer... Beatles liedjes zongen. En Katy Perry, die mocht ook komen. Yesterday... Iedereen was te spreken over dit optreden. Ik zie hier ook al een beetje gefronste wenkbrauwen. Schande vonden veel mensen op Twitter. Van het heilige repertoire van de Beatles moet je gewoon lekker afblijven. Die nummers zijn het best in hun originele versie. Zulke fans raad ik aan om vooral weg te blijven uit de krochten van de Nederlandstalige muziek. We hebben hier ook een rijke traditie van Beatles nummers verbouwen. Karin Kent bijvoorbeeld, midden jaren 60. Jelle zal wel zien, het origineels Yellow Submarine natuurlijk. Nog gebruikt door Wim Kant later ook, hè, Jelle Zelstra En Jovig in de Voeder Beatles uit de Achterhoek, die dachten eind jaren 90... dat nummer I Saw Her Standing There van de Beatles, daar kunnen wij wat mee. Al oh, met een ander, bro. ik Kieken heet het in de Achterhoekse uitvoering. Nou, nog één laatste dan, die is van Rubberen Robbie. Dat is een meneer die heel veel parodieën maakte, waaronder dit Steuntrekker. Ik zit zonder. Nee, Tripper, historicineel. Rubberen Robbie doet hier heel lelijk over werkelozen. Zo misschien komt Katy Perry er nog best wel mee weg, toch, jongens? Nee. Felix, Willemijn, weten jullie hoeveel geld er op dit moment in jullie portemonnee zit? Niks. Niks? Nee. Dat is helder. Nee, misschien 2 euro? Toch? 2 euro? Maar mij iets meer, denk ik. 50 euro, denk ik. 50. Nee, iets meer zelfs. 150, 150 ja. oké. Okay. Een onderzoekje namelijk van een online bank. Uh, daar blijkt dat Nederlanders verknocht blijven aan contant geld. Bijna 95 heeft nog cash op zak. En gemiddeld hebben we 45 euro en 14 cent bij ons. Jij dus wat meer. Mannen hebben door de bank genomen 20 euro meer bij zich dan vrouwen. In dit geval dus 150 euro meer. Mannen kennen ook de waarde van geld natuurlijk beter. Micha Wertheim, dat is ook zo'n man. Wat mensen allemaal bereid zijn te doen voor geld. Mijn vriendin en ik waren op zoek naar een nieuw tweepersoonsbed. En op een gegeven moment liepen we door de winkelstraat. Stonden voor de etalage van, hoe heet die winkel? Eh, kom komt straks wel op. En, en in die etalage stond dus een heel groot tweepersoonsbed. Dus ik loop naar binnen, ik zeg, mogen wij dat bed hebben? Want dat wordt duidelijk niet gebruikt. Er gaat niemand in de etalage in een bed slapen. En wij zoeken een bed. Ik denk, als wij nou meenemen, hebben jullie ruimte? bij een bed? Ja, nee, maar dit en dat en zo, dus en zo. Dus ik voelde de bui een beetje hangen. Ik zeg, wil meneer misschien een beetje geld hebben? Nou, dat wilde hij wel hebben. Is hij je bed thuis komen brengen? En dat is een groot bed, hè? Bed is zo groot, dat als ik aan de ene kant van bed een affaire zou beginnen... zou mijn vriendin het niet eens merken. Bed is zo groot, dat we twee alarmklokken hebben vanwege het tijdsverschil. Op Twitter heette wij Ed de Als je dat account gaat volgen, wil je misschien wel zo'n unieke... Menno Bentveld 1 de bek voor de echte vroege vogels. Joep. Er is een groot onderzoek geweest onder katholieken wereldwijd. En wat blijkt, vier op de vijf gelovigen is blij met paus Franciscus. Maar meer dan de helft van de katholieken is ja. het niet eens... met belangrijke onderdelen van de officiële leer van de kerk. NWS-correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, van wie is dat onderzoek afkomstig? Ja, het is een onderzoek uitgevoerd door de Spaanstalige zender uit de VS, Univision. Onder 12.000 katholieken in 12 landen. En wat blijkt, zoals je zegt, een brede steun voor paus Franciscus. 74% van de ondervraagden noemt hem een excellente paus. En dat, het volgende opmerkelijke punt, hè, mensen die hervormingen willen zijn in de meerderheid blijkt. Want wat vindt 51% dat vrouwen priesters moeten, priester moeten kunnen worden... 50% vindt ook dat priesters moeten kunnen trouwen. En 57% is voor abortus. Blijft alleen één ding achter. Homohuwelijk wordt nog maar gesteund door 30% van de mensen. Maar dat een groot deel van de mensen hervormingen wil, dat blijkt wel. Afgezien van het feit dat de paus Franciscus... Dus tamelijk goed gewaardeerd wordt, is dit nou goed of slecht nieuws voor de paus? Nou, nou in zekere zin is het natuurlijk goed nieuws. Want het blijkt dat het vertrouwen eh, onder, eh, onder deze paus Franciscus... in de kerk... Eh, groeiende is, dat het vertrouwen weer terug is. Maar meteen kan je natuurlijk ook zeggen... dat er allerlei alarmbellen nu gaan rinkelen binnen het Vaticaan. Want die zien dat ze achterblijven. En dat steeds meer mensen ook binnen hun eigen kerk... mensen die zichzelf katholiek noemen, verandering wil. Ja, en de vraag is nu wat ze daarmee gaan doen. Ja, want komen er straks inderdaad vrouwelijke en getrouwde priesters... Ja, de hamvragen uh, in dit geval. Eén is natuurlijk zeker: het is een enquête waar we, het, uh, waar we het over hebben. Daar staat tegenover de leer en de dogma's van de katholieke kerk. Het Vaticaan is hier vlakbij mijn huis en het is een heel groot bolwerk met hele dikke muren waar moeilijk doorheen te komen is. hoor. Dus zo snel zal het niet gaan. Goed, en de ene kant, Paus Franciscus populair dat blijkt, maar de komende tijd zal echt moeten blijken... of dit nou echt een man van change is, een man van veranderingen is. Pas over een tijdje denk ik, Felix, kunnen we echt weten... of Franciscus nu een marketingtruc van het Vaticaan was... of dat dit een man was die echt veranderingen wil. Rob Zoutberg, hij is echt RMS-correspondent en hij zit in Rome. Vrijdagnacht heb ik nog met twee vrienden thuis plaatjes zitten draaien... Spotify natuurlijk, De Dijk... Leuk toch, Jurjen? Of denk je, denk je vind je dan een enorm oude lul? Nee, daar kom je nog mee weg, Willem, hè? Daar kom ik nog mee weg. Ja. ja, maar af en toe, eens in dezelfde tijd, moet je de dijk draaien... en denk je, mijn god, wat zijn ze stevig. als vrouw een oude lul zijn? Even ja, eens... dat kan. 5 ja, okay. april meisje. wilde ik naar de Heineken Musical, maar dat is uitverkocht. Maar 6 april zijn er nog kaartjes voor de dijk. Nee. Zie haar lonken door het leven, kijkers spelen in de wind... Rikkels die haar gloed me geven, al me voor haar stekels blind, jeuk die niet kan weggereden, pijn die ons te samen bindt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos.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 Ik jou, maar wist je dat jij mij uitkomt, mijn van straat mijn van straat roos, mijn van straat geredde Doe jij daar voor het grijpen Met een en tien te zijn, had ik elk ander kunnen zijn. Of ging het jou echt om mij? spelen met de wind, prikkels die haar gloed megeven. Alle voorraad stekels blind, onze dagdromen verweven. Volg ik haar door ieder licht? Mijn van straat gereden roos, mijn van straat gereden. Brussel. Het werd veel gedaan op de radio. Er is nooit een single geweest, dit, van uh, mijn van straat geredde Roos. De Dijk. En ze staan op 5 april in de Heineken Music Hall. En het ging zo snel met de kaartverkoop... dat ze er nog een extra show aan toevoegen op 6 april. De Nieuws -PV. Vandaag gaan in Geneve de vredesgesprekken over Syrië weer verder. We praten over Syrië met Iman Farai. Je bent daar geboren? Ja, dat klopt. En totdat de oorlog uitbrak ging je nog regelmatig terug... want jouw familie woont daar. Ja. En, en dag en nacht ben je me, daarmee bezig, hè, met de oorlog in Syrië. Is, is nou die vredesconferentie is dat ook een onderwerp van gesprek... tussen jou en je vrienden en je familie? Uh, nee, met mijn vrienden praat ik niet meer over Syrië... omdat ze het niet begrijpen. En met mijn moeder... Praten we ook niet over, over Genève. Nee. Zij volgt het wel, maar ik niet. En zijn het dan Nederlandse vrienden waar je niet meer mee praat? I, nee, ook buitenlands, maar geen Syriërs. En die snappen het niet? Nee. En de Syriërs met wie ik omging zijn pro-Assad. Ja. En dat... dat en jij? Ik, ik zit zeg maar ertussenin. Maar die vrienden met wie je omging die zijn pro-Assad... en ja. daar heb, wou je zeggen, daar heb je nu geen contact meer nee. mee? Nee. Vanwege dat dat vanwege botst. politiek. Dat is best wel heftig. Ja, dat is heel ja. heftig. Ook met goede vrienden en vriendinnen. Ja, ja. Ik had een best vriendin en daar heb ik ook geen contact meer mee. Want kan je ze beschrijven hoe dat ging? Want ooit dus wel. Dus dan hadden jullie daar gesprekken over en, en wat gebeurde uh, er dan? Ja, ik zeg maar, ik post dan, want ik was eerst heel erg pro-rebellen, mm -hmm. totdat ik ook zie dat ze hun ook niet goed bezig waren. Dus ik post dat op mijn Facebook... en dan krijg ik daar weer commentaar over. En over mijn oom uh, en mijn neven... die ik ook op Facebook heb... zeggen ook wel eens van even dimmen. En die wonen in Syrië? Ja, en die okay. heb ik op Facebook. En die zeggen dan even dimmen? Ja, even dimmen van... mag wel wat minder. Waarom dan? Omdat hun bang zijn. Hun zijn allemaal pro assad dat. Ja, ja, Dus Jij postte dan iets over de rebellen, over nou ja, dat je achter, achter hen stond. Ja. En dan zei je familie in Syrië, doe maar even voorzichtig... Ja. omdat ze bang zijn dat het ja, gevaarlijk voor hen kan zijn. Ja, mensen die luisteren ook af via de telefoon, via sms, via alles. Via Facebook ook? Ja, ook. Ja. En betekent dat dat jouw familie... Waar wonen zij trouwens? Die... Um, de helft in Aleppo. Mm -hmm. Ik ben zelf hier geboren in Ghamishli. En, en dat ligt waar ongeveer? Uh, in het noorden van Syrië, Ghamishli. Uh, en, die, en die neven met wie... Je... In, Damascus. In Damascus. Daarom zijn ze ook, zijn ook meerderdeel pro-Assad. Ja, maar dat zijn ze omdat ze bang zijn. Dat weet ik niet, dat durf ik ook niet te vragen. Nee, dat kan je natuurlijk ook niet... Zo'n nee. gesprek kan je niet voeren over de telefoon. Want ze waren eerder ook nooit bezig met politiek. Maar dus, je ziet dus, dus met jouw familie... daar is het lastig communiceren. Klopt. En, en, en de, de, de, de meningen verschillen. Klopt. Maar dus ook met jouw vrienden hier... is het ook lastig. Ja, en ook uh, Syriërs onderling... Dus mm -hmm. er zit echt een breuk in, en dat merk je ook. Omdat... Syrië is onderling in Nederland. Ja, ja omdat de helft gewoon pro-Assad is en de pro-Rebellen. En dat botst gewoon. Ja, want je zei net dat vriendinnetje daar waar je niet meer mee praat. Hoe, hoe zijn ze dus pro-Assad? Hoe, hoe is dat dan verkeerd gelopen tussen jullie? Ik weet niet de politiek, omdat zij zeg maar, zij was. Ik ben zelf Soeniet mm -hmm. en zij is christenen. En in Syrië was dat nooit een probleem. En dat is gewoon een stuk gelopen. Maar die christenen zien dat als de beschermer van de christenen? Ja, omdat ze bang zijn dat als, als het weggaat... ze geen leven meer hebben in ja. Syrië. Maar heeft zij in één keer gezegd... nou, ik hoef je nooit meer te zien? Nee, of? het is zeg maar na mate minder geworden. Het is gewoon, het is niet gezegd. Het is gewoon geen contact meer. Want jij, jij zat op het ROC, hè, geloof ik, ja. in Zwolle? klopt. En daar uh, zaten ook jongens en meiden uit Syrië? Um, jawel, maar ik, zeg maar, ik... Ik moest wachten op iets, ik weet niet meer voor wat. Het is een tijdje geleden, vorig jaar ongeveer. En ik kwam een Marokkaans meisje tegen. En ze zei, hé, hey, waar kom jij vandaan? Je lijkt Marokkaans. Ik zo, nee, ik ben Syrisch. Dus dan werd ze heel erg afstandelijk. Ik zei: wat is er? Is er een probleem? Zegt ze, ja, dankzij jou zit mijn broer hier uh, in Syrië. Ik zo, ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Haar broer vecht aan ja. de zijde van de rebellen? Ja, nee, niet rebellen. Uh, Isis. Dat is de Islamic States of Irak en China. Ja, die ja. hele enorme strenge. Ja. Uh, ja. En ze gaf jou de schuld ook? Ja. Heftig. En snappen je vrienden in Nederland? Ben je überhaupt heel veel met Syrië bezig elke ja, dag? Heel erg. En daarom heb ik ook gewoon afstand genomen. Want ik had geen zin meer om leuke dingen te doen, om te lachen. En dat kan ik niet. Dat kan ik niet meer. Nee, jij volgt alle berichtgevingen in ja. de kranten, op televisie, radio, et cetera. Ja? maar soms dan, net als gisteren, dat over die pauze in Syrië heb ik ook wegge weggezept, omdat ik dat niet meer kan zien. Als ik Homs zie met allemaal die bommen, bommen en zo, dat, dat zie ik niet. kan ik niet meer. Je kan kijken. het niet meer aan. Nee. Maar uit nee? Homs komen dan ook weer, nou ja, tussen enorme aanhalingstekens, goede verhalen dat ze net, dat er wat mensen weg mogen. Ja, maar dat. Daar word je ook als van. ik eh, mijn moeder dat ze dan zeggen Ja hoor, dat... en dan. En nu. Het is niet opgelost. Oh. En je kijkt naar de Arabische televisiestations? Ja, ook. Ja, naar Al Jazeera bijvoorbeeld? Ja, Orient of het Syrische nieuws. En dat volg jij? Ja. Ik volg gewoon al het Flaap nieuws. Slaap je nog wel? Nee. Nee? Nee. Het maakt mij kwaad, daarom slaap ik niet. Want je... Niet alleen hè, wat je zegt, heb je, het, heb je het er met mensen hierover, maar en ook met mensen via Facebook, je familie daar. Klopt. Um, maar jij kwam daar hartstikke voor. Je, je komt er vandaan, maar je kwam er ook heel vaak terug. Je hebt veel vrienden daar wonen. Ja. Zijn er ook vrienden van jou die bijvoorbeeld hebben meegevochten? Ja, ik had zeg maar we hadden een hele hechte groep vrienden. En de helft is gewoon of uitgehuwelijkt, of die is mee gaan vechten, omdat ze, Terwijl ik had zeg maar een goede vriend. En hij was bezig om dokter te worden. Mm. Hij werkte ook in een apotheek. En had gewoon een toekomst voor zich. Voor ik het wist, kreeg ik een telefoontje van zijn moeder. Ja, hij is gesneuveld. Hij heeft meegevochten. Jurgen, ja, jij wilt graag reageren hierop. Ja. Ik, ik zie je de hele tijd kijken van, ja. ik wil hier iets over vertellen. Ja, het, het gekke is, het, het leeft voor mij heel erg. Want ik ben twee jaar geleden uh, in Syrië geweest. Um, een reis uh, naar Jordanië, Syrië, Limaron. Um, en ik realiseer me dat de mensen die ik daar gesproken heb... een aantal daarvan zijn er niet meer. Uh, ik kwam toen in Hama. En Hama heeft een geschiedenis. In 1978 heeft de vader van Assad daar een ontzettend bloedbad aangericht. Um, en ik sprak daar. De hostel-eigenaar daar die was uh, van die generatie. Ik denk dat hij zes of zeven was uh, in 1978. Um, mijn geboortejaar. Dus dat, dat, dat, dat ik ook echt dacht: van ja, dat is dus toen gebeurd. Um, en ik heb van hem heel mondjesmaat wat dingen gehoord over die tijd. Het gekke is, daarna heb ik nauwelijks over politiek gepraat. Wat, wat jij zegt herken ik heel erg. Want mensen durven niet te praten. Nee, en daarnaast is mijn Arabisch vrij beroerd. <laughs> uh, dus meestal, meestal kwam het gewoon uh, niet veel verder dan elkaar groeten, een waterpijp opsteken en genoegelijk naast elkaar zitten en iets van interactie hebben. Er mm -hmm. was al in één moment dat ik uh, in Damascus was. Uh, daar was op de Citadel was een concert van Marcel Khalif, een uh, volkszanger. Um, en daar zag je uh, liberale jongeren uit Jordanië, Libanon en Syrië bij elkaar komen. Uh, zij vertelden mij dat het concerten was. Ik ben daar gaan zitten. en Daar raakte, in gesprek, raakte ik in gesprek met Aisha en haar vriend. Uh, en Aisha die fluisterde in mijn oor van uh, ik wil echt dat het hier verandert. Want uh, ik ben vrouw. Ik zit op de universiteit. Hmm. En straks na, na mijn studie kan ik geen kant op. Ik krijg geen ja. baan. Klopt. Kan erg zijn. Jürgen van den Berg. Hij is oud voorlichter. En hij weet alles over politiek Den Haag. Maar dat, dat zeg jij dus ook. Hè? iemand van um, ja, maar Mensen, mensen die, die een goede toekomst hadden. Die worden nu uitgeroelijkt. Klopt. En, en dat mij, komt door de oorlog. Ja, klopt. Omdat vrouwen die hebben daar geen leven, die hadden daar ook geen leven. Ze worden gewoon of Alleen de mensen echt in de maskers. die hoogbegaafden, die konden nog wat maken van hun toekomst. En hoe oud zijn die vrouwen die worden uitgehuurlijk? 16, 15. Dan al? Ja. Waar ik vandaan kwam, werden ze op 16 al uitgehuurlijkd. Ja, het is heel dramatisch wat jij vertelt. Het is, je bent, ik zie het ook aan je. Bent, en je bent er de hele tijd mee bezig. Je zegt, ik slaap niet meer. Wat zou je het liefst willen? Wil je daar wil je naartoe? Wil je helpen? Of wat... Ja, ik wil ook dat die mensen die daar naartoe gaan om te vechten... dat niemand van de Syriërs in Nederland of buiten Syrië wil dat. Wij weten ook dat ze niet namens de Syriërs zelf vechten. Dus die met ISIS gaan en wij willen dat niet. En dat zijn ook geen Syriërs die daar naartoe gaan. En in plaats van daar naartoe te gaan... dan kan je net zo goed humanitair hulp bieden. Ja. Net als ik. Ik wil daar ook heen, maar dat kan niet. Wil je terug ooit? Ja. ja? ja Waarom? Vind... Om het is, het is thuis. Ik had mijn vrienden daar, ik heb mijn familie daar. Ik weet dat het gaat veranderen daar. Maar ik ga terug. Elisabeth van Tongeren, tweede kamerlid voor GroenLinks, zit hier. Omdat we het hadden over House of Cards. Misschien zometeen nog, als we eraan toekomen. Ja, een heel ander verhaal natuurlijk. Ongelooflijk aangrijpend. En je ziet, van de wereld is echt een dorp. En, nou, gewoon een jonge Nederlandse vrouw die hier naast mij zit... die zoiets ingrijpends meemaakt via Facebook, via telefoon... via zo'n connectie met een land. En dat hebben we natuurlijk met veel landen, hè. Telkens als er ergens anders, vroeger dachten we nog ver weg... in de wereld een conflict is. Het zit nu op je eigen school, op je eigen werk. En ik denk dat het minste wat Nederland zou kunnen doen... is veel meer Syrische vluchtelingen opnemen. Daar los je de problemen in Syrië niet mee op. Maar je helpt in elk geval een aantal gezinnen... de schijnendste gevallen. Dus ja. dat zou ik heel graag willen. Nou ja, want dat is dus het gekke. Ik ben het met je eens, Lisbeth. Maar aan de andere kant, hoe lukt het ons... om hier telkens afstand van te nemen? Waarom geeft Nederland zo ontzettend weinig voor zo'n actie voor de Syrische vluchtelingen. Um, waarom lukt het ons om politiek te zeggen van... we snappen het niet, dus we gaan er niet tussenin staan? Dat, dat stoort mij wel ontzettend. Dat ik ja. echt denk, uh, tijdens het Joegoslavië-conflict... was Brandpunt elke week bezig met campagnevoeren. Laten zien, dit gebeurt er in Joegoslavië. Waarom grijpen we niet in? Ik zou heel erg graag willen dat die, dat die druk bij ons ook, uh, ook opgevoerd wordt. Want het zijn namelijk echt mensen zoals wij. En wat er nu gebeurt, dat helpt dus niemand. Nee, daarom is het ook heel goed dat jij je verhaal vertelt, iemand van Rai. Ja. Je moet het vaker doen. Oké. Okay. Vind je het moeilijk? Ja, ik vind het wel moeilijk. Omdat het... Het is toch ja, thuis. Ik beschouw het thuis. En wanneer ik daar naar Syrië ging, zeggen ze... Oh, de Nederlander komt weer naar ons toe. Mm -hmm. Dus ik werd daar gezien als een Nederlander... en ik word hier gezien als een buitenlander. Dus wat ben ik dan? Snapt u? Dus ja... House of Cards. Dat is een televisieserie die vol zit met politiek. Gelukkig niet met oorlog. Maar er, ja, er gebeuren wel enorm veel criminele dingen. En Frank Underwood is daar de man die het voor het zeggen heeft. Dat is ook de man die vertolkt wordt door Kevin Spacey. En er komt nu deel 2 op de televisie. Dus dat wordt weer op de bank liggen. Dat wordt zeker op de bank hangen. Vrijdag komt hij uit. Ik vind het echt een prachtige serie. Het is gedeeltelijk ook een beetje afleiding, amusement van de dagelijkse politieke praktijk. Zoals ik die in Den Haag meemaak. Maar je ziet er ook echt herkenbare dingen in. Je, je hebt de BBC-serie uh, meegenomen waarop dit allemaal gebaseerd is. Die heette ook House of Cards en die is ook verschrikkelijk spannend. Ja, die is ontzettend spannend. Ja? Ja. Die ik deel, ga er toch maar eens aan beginnen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik dacht eerst, zal ik de West Wing nog een keer gaan kijken. en Ik ga eerst House of Cards. Ja, ja. Doe House of Cards. Liesbeth van Tongeren, Jurjen van den Berg, Iman Farage. Dank alle. Bureau Buitenland. That was, that was, that was